Uur. Dit is door Albegens met het NOS-journaal. De brand in de uur onder controle was. Door de veengrond in het gebied verspreidt de brand zich ondergronds... en het bluswater wordt niet opgenomen. Volgens de brandweer kan het nog wel een tijdje duren... voordat het gevaar is geweken. Medewerkers van Rijkswaterstaat houden de randen van het terrein nat... om te voorkomen dat het vuur overslaat. De brand verwoest de afgelopen nacht een gebied van 700 bij 300 meter. Nationale Nederlanden moet een klant een deel van de kosten terugbetalen die gemaakt zijn bij het afsluiten van een woekerpolis. De verzekeraar had de extra kosten expliciet moeten vermelden en dat is niet gebeurd. Volgens de advocaat van de klant gaat het om zo'n 5500 euro. Als de uitspraak geldt voor iedereen die na 1990 bij Nationale Nederlanden een beleggingsverzekering heeft afgesloten, kan het de verzekeraar 2,75 miljard euro gaan kosten. Nationale Nederlander denkt niet dat het zover zal komen en spreekt van een individueel geval. Het aantal mensen met een seksueel overdraagbare aandoening is vorig jaar gestegen. In het jaarlijkse SOA-rapport signaleert het RIVM een toename van het aantal besmettingen met gonorreu, syfilis en chlamydia. Ruim 140.000 mensen lieten zich testen door de centra Seksuele Gezondheid, 5% meer dan een jaar eerder. 18% had daadwerkelijk een SOA. Noord-Korea ontkent dat de Amerikaanse student Otto Warmbier tijdens zijn gevangenschap is gemarteld. Pyongyang zegt dat Warmbier is behandeld volgens internationale standaarden. Warmbier overleed vorige week in de VS, kort nadat hij was vrijgelaten uit een gevangenis in Noord-Korea. Hij bleek toen al een jaar in coma te hebben gelegen. Volgens Pyongyang kwam dat door een slaappil of botulisme. Zijn familie betwijfelt dat, maar weigerde autopsie. Warmbier is gisteren in Wyoming begraven. Het weer vandaag zonnig afgewisseld door wat bewolking. Het wordt 22 graden in het noorden, maximaal 27 in het zuidoosten. Later vandaag kan er in het noorden wat regen vallen. Morgen meer kans op buien en frisser met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Dit was het weernieuwsjournaal DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Moy van de ANWB. In de Randstad vooral vielen bij Dordrecht op de A16 richting Breda. Want in de Drechtunnel is een ongeluk gebeurd. Een tijdje waren beide buizen richting het zuiden dicht. Nu is er weer één buis open. Maar inmiddels staat het wel vast vanaf Ridderkerk daardoor. En dat kost je een uur extra. Verkeer vanuit Rotterdam naar Antwerpen kan daarom het beste omrijden over de A29 en de A4. Dus via bergen op Zoom. Tot zover de verkeersziening.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Watertoren. En zo zijn we aangeland, luisteraars, bij het tweede uur van Watertoren Sport. Waar we traditioneel beginnen met een stukje muziek. Dit keer gekozen door een van onze gasten. Kelly, ik weet even de achternaam niet, maar... Wat zei hij niet? Steen. Oké, okay. Kelly Steen. Anastasia, I'm out of love. Dat was niet de goeie, dit is wel de goeie. Super druk hier vanmorgen bij Watertorensport. Vele gasten, maar ook telefoontjes tussendoor. Dus we moeten echt uh, ja. snel verder met, uh, met praten met elkaar. Ja, want we hebben een hele nieuwe opstelling. Tegenover mij zit Ron Pereboom, Holler, de medepresentator. Daarnaast zit Kelly Steen, de nieuwe uh, voetbalster bij PSV. Daarnaast zit Irene de Jager. Die kent de familiaire banden met de man ja. die naast haar zit, namelijk Jan Lammers. En dan hebben we Matthijs Mulman, de uh, elftalleider van Koninklijke HFC... Jong, die het vorige week net niet gehaald hebben. En we hebben aan de telefoon Martijn Prinsen. Martijn. Goedemorgen. Tegen wie wil je eerst iets zeggen? Uh, nou ja, ik denk dat, uh, dat uh, uh, Kelly Steen met haar, met haar transfer wel, wel uh, de felicitaties verdient. Ja, maar ik heb net gevraagd, maar ze is nog niet miljonair. Uh, dat is vrouwenvoetbal, hè? dat ligt nog net even anders, denk ik. Ja. Of damesvoetbal, volgens mij. Ze noemen het tegenwoordig. Dame, ja, noem het maar damesvoetbal. Maar ze zit mee te luisteren, alleen die, die koptelefoons die, uh, werken weer niet. Dus ze hoort niet wat jij zegt. Nu wel, ja. Kelly? <lacht> <lacht> ja, goed. We wachten nu op Martijn die wat gaat zeggen, maar dat doet hij niet. Nee, nou oh, ja, sorry. Hij <lacht> gevaliseerd met je transfer. Ja, bedankt. ja hier. Ja, bedankt, bedankt. We hebben nu natuurlijk ook een probleem, want we hebben maar drie microfoons en zes mensen aan de tafel. Dus het wordt een beetje heen en weer schuiven, maar dat maakt niet uit. Hé hey Martijn, voor jou zit het seizoen erop, of niet? Uh, wat, uh, wat de wedstrijden betreft uh, wel, ja. Uh, ja? Afgelopen, uh, vorige week, de laatste twee gehad, we hebben Sparmoude en uh, uh, Jong AFC, uh, wat, uh, wat helaas de titel niet kon, kon prologeren. Maar verder, uh, uh, ja, het is nu uh, wat ons betreft uh, wel, wel, wel klaar, landse zelden. ja. Jong HFC heeft het niet gehaald, Matthijs Mulman Meul zit naast me. Uh, je hebt de wedstrijd gezien, wil je er nog even kort op terugkijken? Uh, nou ja, de, de, de eerste, het eerste kwart van de wedstrijd was HFC verreweg de sterkste. Ze uh, zeiden we langs de lijn, nou ja goed, als dit zo doorgaat, dan wordt het gewoon uh, 3-4-0. Uh, nou, nu is het wel gezien. Maar toen uh, kreeg uh, HFC een ongelukkige stafschot uh, tegen, Pelle de Wart, die, uh, die maakte een heel ongelukkig grens. Ja, Daarna kantelde de wedstrijd uh, en uh, ja, ging uiteindelijk, uh, was, was HFC niet bij machten om de wedstrijd uh, uh, hun kant op te trekken. En uh, ging het uiteindelijk naar 4-3 ten onder. Er gebeurde op het eind iets heel raars. Hè? HFC scoort en die goal werd afgekeurd. We hebben de foto ja. laten zien bij voetbalinhaarlem.nl. Uh, waar dus uh, Robin Eindhoven onderuit wordt getrokken door die verdediger van de tegenpartij. Maar de, de vrije trap tegenkrijgt. Nee, nou, maar volgens mij werd Robin niet eens uh, onderuit getrokken. Nee, maar had zijn hand op de rug. Maar nou, dat ja, shirt werd de... nog vastgehouden door die speler van... Uh... Ja, die, die speler van uh, Westland, Westland ja, die, die viel op de grond. Uh, en daardoor leek het alsof Robin een, een overtreding maakte. Maar goed, we, we hadden natuurlijk al meteen onze twijfels. En uh, ja, de foto, uh, na afloop, jullie ook duidelijk zien dat het absoluut niet het geval was... Nee. Heb jij nog gehoord, Matthijs, wat, wat die scheidsrechter als verklaarde? Ja, nou, het gebeurt natuurlijk helemaal links uh, op het veld. Uh, helemaal vanuit, uh, ja, we konden het eigenlijk niet zien. En uh, wat ik alleen hoorde van Jeroen Kroes, onze trainer, dat hij, uh, ja, op papel van de grensrechter. Maar uh, verder hebben we, even, ja, hebben we dat niet uh, vernomen, zeg maar. Dan gebeurt het volgende: er staan er zeven spelers van HFC te protesteren bij de scheidsrechter. Die uh, verdedigers ja, van, van de tegenpartij neemt die vrije trap. En er staan nog maar drie man achter. Dat zal je altijd zien. Na twee minuten slim, hè? van tijd uh, krijg je de 3-4 om je oren. Ja. Dus uh, toen was het gebeurd. Maar in plaats dat je de wedstrijd dus wint. Krijg je zo'n... Ja. ja, dat was echt, uh, echt ja, zuur. Echt een domper. Maar heren, als we even sec kijken ja. naar het verloop van de wedstrijd. Uh, was het toch wel duidelijk dat bij HFC het heilige vuur ontbrak. Ja, absoluut. Zeker de tweede helft. We ja. begonnen ontzettend goed, wat Martijn ook zei. de eerste twintig minuten. Met die schitterende goal van Vincent natuurlijk, na 8-9 uh, ja. minuten onderkant lat. Eén uh, of twee kansen van Mike nog uh, voor de keeper alleen. Terwijl hij hem kan ja. stiften of er langs gaan, dan, uh, dan maak je er één of twee nog bij. Ja. En dan ga je met 3-0 voor, voor rusten. En nu was het 2-2 op zijn ja. kantje 2-2. Je ja. noemt Mike, Mike Gulker. maar er waren natuurlijk meer die kansen misten. We hebben 6-7 kansen gehad. En die gingen er niet in. Nee. nee. Je hebt het, <laughs> het van grote simpel. hoogte gezien, volgende. Ik heb het van. Uh, Hoogte mogen bekijken, ja, op ja, je, de keet. Je was de enige die goed uitzicht had. <laughs> nou ja, het, het, kijk, het was ook sowieso jammer dat het hoofdveld eruit lag natuurlijk. Hè? Ja. Want het was ingezaaid en uh, ja, dat is zonde. Want dan ja. nou moet je naar een, een kunstgrasveld uitweken... waar hele rare hekken omheen staan... waar je vanaf een afstandje niks van door kunt zien. Nee. En het publiek ook uh, geen mogelijkheid heeft om uh, goed de wedstrijd te volgen. Dat is jammer, maar goed... Uh, maar Matthijs, het is een, uh, wederom een prachtig seizoen geweest. En als je twee keer achter elkaar in de finale om het Nederlands kampioenschap zit... dan heb je wel iets uh, gepresteerd. En zo is het. Zo, ja, zo maar moet één ook wedstrijd in. verloren, namelijk deze. Ja, ja, precies. Vorig jaar natuurlijk van Ajax gewonnen. Dus de schaal en kampioen. En dit jaar kampioen in de reservehoofdklasse. En dan gewoon de tweede plek in uh, Westlandia. Dit, uh, maar dik verdiend door Westlandia. Ja. Dik verdiend gewonnen. Maar alle Dat complimenten. Is. Nou ben jij PSV'er. Ja. En nou zit daar bij Ron uh, zit Kelly Steen. Wat vind jij er nou van, van de damesvoetbal? Nou, ik volg het niet zo heel uh, intensief. Het wordt uh, tijd dan, hè? Het wordt tijd, nou ja, en nu Kelly naar PSV gaat... Uh, ga ik het wel even wat volgen, dus uh, leuk. Dat is wel leuk, hè, Kel? Ja, dat is zeker leuk, ja. Ron, wat vind jij van damesvoetbal? Moet ik daar iets van vinden, Ja, want jo Jovanes liep straks weg... en die <laughs> zei, er moet veel meer aandacht voor de damesvoetbal zijn. Dus kom nee. jij nou ook maar eens met je mening? Nee, zeker. Nou, ik heb toevallig uh, de wedstrijd niet gezien. De finale wedstrijd, psv was dat. Ik heb een paar uh, dingetjes gezien... Maar ik vind het ook, ik bedoel, uh, waarom niet? Er is veel te weinig aandacht, door, aandacht voor. En uh, ja, dit zou veel meer bekendheid moeten krijgen. Want er wordt echt inmiddels op heel redelijk hoog niveau gevoetbald. Door die mede. Dat ben handen. ik helemaal met je eens. Dus dat is leuk om te ja. zien ook gewoon. En, uh, en ik heb ook wel eens het gevoel dat het uh, uh, wellicht minder uh, jankers zijn. Ook en zo, hè? Kelly, klopt dat? Ja. Ja, dat je niet er zo. Er wordt ja, die, nooit die, die, die, gezeurd. Er wordt Zo'n zo voetballer 30 miljoen die ja. over de grond gaat lopen rollen. alsof hij een, uh, he, een, een ja. peuter heeft ja. gehad van hier tot ginder. Ja. Uh, dat soort houden. En dan naar de scheidsrechter kijkt. En als hij dan niet kijkt, staat hij erop. Ja, ja. ja. <laughs> precies. Nou ja, maar zo is het. En dat gevoel uh, dat, uh, dat, dat, dat komt bij de dames uh, nauwelijks voor. Ja, maar, Misschien zijn ze ja. wel gemener, of niet? Uh, zijn er smerige trucjes? Nee? Ja, nou, nee, ja, misschien... Dat is vrouwen eigen, toch? Wat gemene. Heb je een voorbeeld? Nou ja, wat, wat er in die bekerfinale gebeurde... als dat bij de mannen was gebeurd... dan had er eentje wel echt gaan rollen... alsof het Ach. dood ging. Maar dat, de, zij reageerden er niet op... die ik stom kreeg. Maar ja, toch zeven weken. Ja, maar dat is dus wat ik al zei... van het voorbeeld met die vrouwen. Als het dan niet echt vaak uitgezonden wordt... en nu dan wel, dan kan je dat gewoon niet doen. Er zit een andere bekende zandvoerder aan deze tafel, Jan Lammers. Jan, <laughs> jij hebt ook veel met voetbal, want jouw zoon speelt. Ik, daar hebben wij elkaar voor het eerst ontmoet ja, een aantal ja, ja, ja. jaren geleden. Toen was hij nog bij de jeugd. Uh, wat zegt dit jou, dat damesvoetbal? Nou ja, dat, dat, uh, ik wilde eigenlijk net eventjes op inhaken. Want ik vind het uh, ik vind, ik vind sowieso leuk. Hè. Voetbal gewoon fantastisch. Ik, ik, ik vind gewoon... Je uh, het even logistiek bekijkt. Hè. En, je gaat bekijken van, van, van, uh, en je gaat jezelf de vraag stellen bij een wedstrijd gewoon hè, is het altijd de vraag van hoeveel moet je die bal laten doen... en hoeveel moet je zelf lopen. En daar is ergens een ideale formule. En, en dan als je alle variaties nog gaat bekijken... dus de mensen uitspelen of als de tegenpartij één stap verzet... is dat hele verhaal een constant veranderend logistiek proces. En dat is, en dat is om die simpele reden eigenlijk zo boeiend. En daardoor eh, groot respect voor de mensen die daar altijd... Eh, van die mooie dingen mee kunnen doen. Hè. Natuurlijk de, de Messi's en de Ronaldo's en noem maar op. Uh, die zijn natuurlijk fantastisch om te zien. Maar uh, wat, wat uh, mijn zoon, die, die, hij is nu in zand voor me... tot uh, uh, mijn verjaardag van vorig jaar, 2 juni... Uh, heeft een jaartje of 15 in Amerika gewoond. Dat hield ook in dat ik iedere twee, drie maanden daar naartoe ging. En altijd zijn voetbalwedstrijden bekeek. En wat me daar al heel snel opviel... is dat ze tot een late leeftijd... mannen en vrouwen al gewoon gecombineerd voetballen... En dat uh, kan Kelly wel beamen... maar het uh, vrouwenvoetbal in, uh, in, in Amerika is op een uh, heel hoog niveau. En, en, uh, en het is ook gewoon heerlijk om naar te kijken... want, want hey, je ziet gewoon goede voetballers... en sommige daarvan zijn vrouwen... He, dus uh, dat, dat, dat uh, ja, is gewoon fantastisch om te zien. Weet jij, of ze in Amerika ook gemengd voetballen? Want Kelly heeft van de zesde tot ja, de zestiende ja, dat ik net. Uh, ja, ja, ja. met de mannen gespeeld, hè? Ja, ja, nou dat is dus wat ik me daarop viel. Dat ze tot, tot een vrij late leeftijd nog allemaal gewoon samen voetballen. Mannen ja. en vrouwen. Ja. En, uh, en, en, en wat ik zeg, je ziet gewoon uh, daar, het, het, het niveau voetbal in Amerika. Ik, ik verwacht ook echt dat of het nou de eerstvolgende WK is of die daarna... Maar over twee of drie WK's verwacht ik dat, uh, dat Amerika echt uh, ergens in de, in de finales terecht gaat komen. Want uh, je ziet het gewoon enorm groeien. Met name in Florida, maar ook de kant van New York en uh, LA op. Uh, ja, je ziet gewoon dat heel langzaam maar zeker ze in staat zijn daar om uit dat enorme land toch een selectieprocedure te hebben. Dat, ze, uh, ja, dat het niveau omhoog gaat. Wat mij opvalt is dat het voetbal bij de dames in Nederland ook... Steeds ja, beter wordt. En met name ook in Zandvoort. Dat, ja. dat, uh, Oké, okay, we hebben het net even over. En Nigel Berg, die, die, die ken ik natuurlijk ook al, al heel lang vanwege... en zijn familie, die ik al, al uh, alleen, hè, zijn broertjes en zo, die ken ik allemaal. Maar uh, uh, ja, dat, dat, uh, om, om te zien... En, en dan een jongen die gewoon kiest voor zijn werk... Hè, dat hij samen met zijn, uh, met zijn vader gewoon... Uh, hè, dat, dat, uh, in, in installatietechniek, dat hij zich daar gewoon helemaal op stort... En gewoon er bewust voor kiest om niet betaald te gaan voetballen. Ja, dat vind ik eigenlijk zo chic. en Gewoon iemand van, van dat niveau. Want hij kan echt zo hoog komen volgens mij. En, uh, en, en het feit dat hij dat dan toch om zich heen ook nog hele goede spelers heeft. Het niveau is echt uh, verrassend leuk om te zien hoe dat enorm aan het stijgen is in, uh, in, uh, in Zandvoort. Naast jou zit uh, Irene de Jager. Irene, welkom. uurtje eerder dan uh, normaal. Ja. Maar dat heeft te maken met uh, het feit dat jij Jan erg goed kent. En nou, zelfs ja. met hem golf. <laughs> Bij Jan ja. was het vergeten, maar in een, vorig <laughs> ja, ja, ja. in een vorig leven hadden wij elkaar al uh, eerder ontmoet. Ja, en uh, zodoende dus... Uh, maar ik wil van jou weten, wat vind jij van damesvoetbal? voetbal? Ja, ik, uh, ik vind het prachtig. Uh, bedoel, als ik had kunnen voetballen, dan had ik waarschijnlijk ook gevoetbald, ja. Ja, maar nou doe je golf. Ja, dan kom ik Jan ook wel eens tegen op de baan. Ja. Heel gezellig. <laughs> met je zoon, hè, met de kleine zoon. Ja, ja soms. Ja, hartstikke leuk. Vind je het leuk eigenlijk? Ja hoor, ja, ja, ja, die vindt alle sporten wel leuk. Maar wat het extra leuk is, is dat mijn oudste broer Ab... die, die binnenkort zijn 76 e verjaardag gevierd of net gevierd heeft. houdt oh, allemaal nooit zo goed bij maar die is 5, 76. En, uh, en dan mijn jongste zoontje, die is 8. En dan uh, Rayan uh, van 19. En soms is we dan met z'n allen even een keertje gegolfd. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat je gewoon van een leeftijdsbereik uh, van 8 tot en met uh, 76... Uh, met z'n allen op de golfbaan lopen. Dus nee, het is ontzettend leuk. Ja. Nou heeft uh, Ted Sonier, die heeft een uh, prachtige ploeg voor het komende seizoen. Maar jouw zoon is er dus ook nou bij. Heeft hij kans op het eerste? Uh, ja, hij heeft al uh, een aantal keren meegedaan in het eerste. Ik denk dat uh, uh, ze hebben een mooie selectie. Dus het is voor een coach altijd lastig om uh, precies diegene uit te zoeken... die je op dat moment nodig hebt. Maar uh, hij, is, hij is nu even terug naar Amerika. En, uh, maar ja, hij moet zichzelf uh, uh, daar gewoon in voetballen natuurlijk. Ja. En uh, van die bank af voetballen. We hebben met Ted wel een goede trainer, hè? Ja, zeker, oh. zeker. Ja, en ze worden ja, ja. gewoon kampioen, hè? Dat weet je. Dat heb ik voorspeld en verveurd. Ja, nou, met voetbal is er altijd... Die bal stuit uit alle kanten op, dus dat kan gek lopen. Dus, uh, hè, dus ik... Uh, hè, natuurlijk, als je in Zandvoet geboren bent... dan ben je eigenlijk een aangeboren ajax maar En je weet <laughs> gewoon dat, dat... Zoals Kelly gaat nu naar PSV... nou die is zomaar kampioen volgend jaar. En, en als ze kampioen zijn, is de reden er ook. Dus dat kan alle kanten op gaan. Ik vind ook altijd uh, met sommige van die finales of kwartfinales... He, dat mensen dan altijd nog discussies hebben over van, nou dat moet makkelijk worden of wat dan ook. Voetbalwedstrijden zijn nooit makkelijk en daarom verliezen zelfs clubs als Barcelona zomaar met 4-0 af en toe van de gekste tegenstanders. Ja. Dus je, je, je kan je nooit rijk rekenen. Je moet altijd gewoon doen en dan moet je het net hangen. En dan pas als de fluit gaat de score opmaken. Maar je, je hebt gelijk met wat je zegt. Voetbal is onvoorspelbaar. <lacht> want dat hebben we dus vorige week ook met jonge HFC gezien. Hè? Dat is duidelijk. Ja, ja maar ik bedoel, je ziet vaak dat clubs als, als, als Real Madrid of, of wie dan ook. Topclubs, die, die, die verliezen vaak van, van een van, van partijen uit de onderste gelederen. En, en, en ja, dat, dat gebeurt gewoon. Dus je kunt geen enkele wedstrijd voor lief nemen. En de Jack Kelly? Ja, van, van Zandvoort toevallig. En, en toevallig, hè, soms in de rust van, van de partijen en waar ze een balletje aan het uh, trappen. En, en dan zie ik mijn zoon een balletje aan het trappen. En dat was dan uh, met Kelly. Dus dat, uh, maar je doet dus dat toch al zelf echt, uh, ook? Ja, maar als, als een kat met een bolletje wol... Hè, met, met uh, de Piet Keurzen en, uh, en noem maar op... uit, uit Zandvoort. Dus dat is uh, voornamelijk ontzettend leuk. En, uh, en soms doen we het ook nog heel aardig. Dus, uh, nee, de de lijnen zijn erg kort, hè, Kel? <laughs> dat jij met, met uh, Jan zijn zoon loopt de voetbal... is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, hè? maar ook, ik ben nog vroeger ook wel bij de Oude Halt. Oh ja, natuurlijk. Oh, ja, ja, tuurlijk, ja, ja met Marcel, ja. ja. ja. Ja, nou, daar was ik ook met, uh, met Nigel dan en, ja, en, uh, en Molly natuurlijk. Ja, uh, met dus Maar daar kwam ik ook af en toe uh, met, met mijn zoon uh, om met 12 uur s'nachts uh, tijdens de vakantie helemaal uh, nat bezweet op de fiets naar huis. Dus dan, ja, altijd uh, heel veel plezier had. Ja, nu okay. nog trouwens. We gaan uh, in dit uur de muziek draaien die Kelly heeft uitgekozen. We moeten misschien even afscheid nemen van Martijn. Ik weet niet of je oh Martijn, ik ben je, je, je helemaal vergeten, vergeten jongen! Ja, ja. Ach Martijn wat, wat erg oh, wat, ja, wat ja. vreselijk Martijn en, dan zit je, en je bent nog op je werk ook, dat is helemaal ja, erg Je Ik dit gewoon van, van vanavond, hè? dat begrijp je ook Zeg Martijn maar had je überhaupt nog iets leuks te melden? Of Want, wordt je nog gevoetbald of niet? <laughs> uh, nee, eigenlijk niet uh, uh, We hebben deze week wel een, een drukke week gehad en trouwens de komende de week nog wel met alle indelingen en alle alle speelschema's. Yeah. Uh, en we hebben gisteren een, een, een scherpe column uh, op de site gezet. Ja, die was leuk. Over de, de, de, de, de wandtoestanden uh, in, de, in de trainerswereld. Het gezagen elkaar, stoelpoten en weet ik wat allemaal. Ja, dat was en... een hele goede column, uh, Martijn. Ik heb hem ook gedeeld. Ja, dankjewel. dankjewel. <laughs> ja. Uh, dat dat uh, het levert een hoop reacties op. Nou, dat is natuurlijk de bedoeling. Hè. Heb ik het nou maar, weer goed uh, uh, gemaakt of niet? Wat zeg je? Heb ik het nou weer goed gemaakt? Nee, dit onthoud ik echt vol. Ja, ik, ik, ik begrijp ja, ja. dat er vanavond uh, iets uh, op jou wacht. Uh, ja, ik ja, dacht. Ja. Ja. Henny moet vanavond zijn bord goed in de gaten houden. Wat moet ik in de gaten houden? Je bord met eten. Je bord met eten. Oh, ja. daar ga je peper op gooien. Gaan jullie lekker uit eten, jongens? Uh, ja. Ja, gaan, uh, wij hebben Henny en onze fotograaf uh, als dank voor de inzet. Maar dan missen jullie wel wat hoor: ja. namelijk de opening van uh, Culinair Zandvoort. Oh, dan, dat is vanavond. Oh, weet, uh, waarom komen jullie niet naar Zandvoort, jongens? Want, Hennie, maar ik, had wel verwacht, ik had wel verwacht dat het in jouw favoriete restaurant zou zijn. Ja, Je bedoelt CISO? Ja. ja, daar zijn we van de week al weer wezen eten, jongen. Dat eten is zo verschrikkelijk lekker. Als je van goede sushi houdt, ik denk dat het de beste van Nederland is. Maar ik mag niet alleen over dit restaurant praten. Nee. Want we hebben van de week ook gegeten bij 10-12 Strand Tent 12... Moet je zeggen, over die strandtenten die jongen, die hebben een kwaliteit. Dat is niet normaal. Hoor. Tegenwoordig is dat. Mag ik, mag ik even inbreken? Ja. Ik heb met mijn werk. Ja, nee, ja ga he, even Nee, maar even Martijn, want ik wil, <laughs> nog, ik wil je nog één vraag stellen. Want jullie hadden van de week op Facebook een uh, tv-programma. En dat schijnt nogal records gebroken te hebben wat kijkers betreft. Hallo? Is dat, is dat zo? Ja, ja dat hoorde ik meer. van jouw broer. Oh, ja, ja, goed. Die zegt wel meer dan... Uh... <laughs> Uh, wat ging mee nee, goed? Nee, dat, als hij dat zegt, dan, dan geloof ik dat. Uh... Maar jij weet het aantal niet dat gekeken heeft. Nee, ik, ik weet het aantal niet. Ja, nou, nou, ik, nou ja, dat... Goeie vraag, Henny. Ja. Ik, ik stel voor dat we meteen lekker laten werken. Helemaal goed. Lekker ja, nou, ja, ja, aan ja, je, dat werk, dat dat je werk, dat dat Martijn. Dat zou Martijn, veel plezier vanavond. Dank je Dan maak ik het straks. Nou, ja, ja Henny zei het al. Uh, Mijn zoon zou hierheen gekomen zijn om dit liedje live hier ook uh, onder meer voor Jan Lammers te zingen. Want uh, Jan gaf vorige keer heel positief commentaar op zijn talent. Uh, maar we hebben het natuurlijk ook op, uh, op de geluidsdragers oh. aan. Uh, Sven Duif, mijn zoon, uh, uh, opererend onder de naam Sven Davis. Met Laat Me, uh, Samen met alle liefde.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 Die Le Père Hugo. Moi que ne pense pas l'histoire, je manque d'esprit d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jou zangen, je zwarte schaap, je trouwe vent. Ik blijf nog lang en liefst nog langer.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 Laat me mijn eigen gang gaan. We kennen het natuurlijk allemaal van uh, Ramses, Shaffi. in de combinatie ook met Aldo En dit was uh, mijn eigen zoon Sven dan met uh, de Liefste. Helemaal ja. goed. Ja. Je, mag, je mag tegen hem zeggen dat hij eindeloos is. Dank ik heb wel, overigens, overigens, zag ik van de week in de krant... een, een, een hele dure sportauto hier op de boulevard... in honderdduizend uh, stukjes liggen. Een bekende jongens... Nee, daar probeer ik nog steeds achter te komen van wie die is. Want we oh. uh, kwamen het net al met Jan erover dat uh, de Sommersraad die toch wel gauw tussen de 100 en 150.000 euro kost. Dat is behoorlijk wat. En volgens is. mij was die echt los. Ja, het zag dus er niet het, heel het, uh, vrij meer het is, uit. Meest. Het is klaar. Dat ja. was een aanleiding van een miljoentje. Nou ja, ja hij, nam ook, nog, ze, ja. hij ze, nam ook nog vijf auto's ja, mee. He, ja. Ja. Nou ja, goed, maar het is te hopen dat die bestuurder geen, geen problemen nee, verder geen aan overhoudt. Wat zeg het? je? Gelukkig geen gewonden. Nee, nee. nou ja. dat ja, is maar een... en, en, en, iets anders. Ik heb daar nee, nog, ja. nog helemaal niet gehoord over die, uh, die nieuwe regels... die uh, ze ja. nu weer willen eventueel doorvoeren bij het voetbal. Cijferen uh, uh, uh, speeltijd, uh, free pass... Ja. Ja. <laughs> Wat vind je er nou, die, die, die, die ingooien eruit, dat vind ik prima. Ja, je toch? mag of ingooien of erin lopen, dat vind ik prima. Ja, maar ook maar een, naar jezelf. Hè? Dus, ja, dus, maar dus, een corner dus. naar jezelf spelen, dat is natuurlijk belachelijk. En oh. dat gaat zometeen het jeugdvoetbal gigantisch naar de knoppen helpen. Oh. Want van 7 tegen 7 bij die kleintjes ga je naar 6 tegen 6 op een veel kleiner veld. Nou, je hoeft maar één of twee jongens te hebben die een bal kunnen trappen. En er wordt van doel tot doel geschoten. Er is, het hele voetbal gaat naar de knoppen. Dat wel. Uh -huh. dat, uh, en deze nieuwe regels. Ja, er zitten goede dingen bij. Maar er zitten ook dingen bij. We uh -huh. denken, jongens, houd, houd nou het nou eens een keer normaal. Uh -huh. Ik moet een dingetje goedmaken. Want uh -huh. ik heb, uh, doordat jij me net uitdaagde... over het beste restaurant in Zandvoort. Uh, Zie uh -huh. Ik moet uh, absoluut een tweede restaurant noemen. En Karel, Karel die uh, 24 uur die race in Le Mans heeft gevolgd... die werkt bij restaurant La Strada als pizza bezorger, Karel. Uh -huh. En dat is, vind ik wel ontzettend leuk... En uh, La Strade is in Haarlem, hè? En, ja, ja, ze ze heemst, hebben toch ook zo'n competitie gehad? gehad. Dat, uh, ja. Van uh, het beste restaurant deze woorden. Was het niet de Meerpaal dan? Ja, maar Lastrade dus, was er ook bij, toch? Ja. Oh, nou ja, dat maakt ook niet uit. Maar we hebben in ieder geval meerdere namen genoemd. Ja, dat kan zeggen. zeggen. Mijn vriend maar, Floor dat die moet je natuurlijk is. ook even melden. Ja. Floor van de van Meerpaal. Van, uh, ja, van ja, dat mag hoor. Maar zijn ze voor je van Molly's? Ja, ja, komt de line, noem maar op. maar Doordat wij zoveel gasten hey, hebben... Is uh, gehad, uh, hebben wij uh, muziek uh, aanvragen En van Karel is er geloof ik helemaal niets gedraaid. Maar die had bijvoorbeeld Danza Kuduru... van Lucenzo. I Believe I Can Fly van Kelly. En Let Go van Kensington. En die had ik graag gehoord. Maar misschien komt hij nog, Karel. Maar we zijn je niet vergeten. Er komt voor jou nog genoeg uh, in deze toekomst. Dank voor je komst. <laughs> Kelly, hoe vind je het om bij Jan Lammers... <puh> Aan de tafel te zitten. Ah, gezellig. Ja, zegt Autosport jou iets? Uh, iets, ik, niet heel veel. Ik kijk nu de laatste tijd wel af en toe een beetje race, maar echt verstand van heb ik niet. Zeg en, ik en naast jou zit dus uh, Irene en die wil golven met de hele club. Kom je dan? Ja, gezellig. Ja, leuk hè? Het heeft toch wel een beetje gemeenschappelijk met voetbal hoor. <lacht> er zijn mannen met ballen die achter het vuur gaan zitten. Ja, nou, dat is toch goed? Ja, <lacht> heel kort op de bocht. Ik, dit is het... Uh, <laughs> hoeveelste duifje hebben we nu gehad? <laughs> dus vandaag een, record, een record, record, Ik denk dat we <laughs> vestigen met, ja, met zo'n. gasten. Hey, en hoe is het met jouw aandacht voor de autosport? Mijn aandacht voor de ja. autojuich... Ja, uh, zeer goed. Ik ga vanmiddag weer even kijken... naar de vrije trainingen. In Baku oh, ja. zitten ja. ze momenteel. Ja, want daar hebben we het nog niet over gehad. Nee. Maar zijn, zijn er kansen, Jan? Tuurlijk, nee. uh, altijd. Ja, ja hoor, als eventjes... Live uh, timing aanzetten. Ja, mijn stem is helemaal uh, is gebleven. Die, uh, ja, wat, wat heb je daar? Wat, oh, wacht, deed je jouw uh, boordradio het niet of zo? Hij Moest staat, je het uh, ruimtje opendraaien en heel hard roepen? Even een update, maar uh, we hebben nog een uurtje te gaan. Maxi staat tweede op dit moment. Dus om uh, antwoord te geven op jouw vraag. Uh, ja. Maar goed, nu is dat altijd uh, de allereerste ja. trainingen. En dan, uh, dat zegt is niet het, uh, zoveel we nog. We hebben even. net uh, acht rondjes gereden. Maar hij zit er in ieder geval goed bij. Want uh, ook Vettel heeft acht rondjes gereden en Bottas. Uh, en hij staat er in ieder geval... Uh, hij zit er goed bij. Even wat dingetjes. Want Raikkonen, die gaat zich opofferen voor de wereldtitel van Vettel. Geloof jij daarin? Um, ja, nou goed. Dat, dat is logisch. Ik bedoel, dat heeft Hamilton versus Bottas ook gezegd. Die, uh, en dat was eigenlijk in reactie op, op die situatie tussen Raikkonen en Vettel... Toen, toen, zei Hamilton van, toen werd Hamilton de vraag gesteld. En dan gaf hij een mooi objectief antwoord op. Van, van Zou jij hetzelfde van Bottas eisen dat hij zich ondergeschikt aan jou opstelt? En toen zei Hamilton van nou ja, dat weet ik niet. Maar misschien moet het wel andersom zijn. Dus daarmee gaf hij wel aan dat, hij, dat, hij, dat, hij, dat zelfs Hamilton bereid zou zijn. Als het logisch was om, om Bottas te helpen. Dus daar moet logica en gezond verstand eigenlijk de beslissing nemen. Nou, ik heb gisteravond uh, toevallig nog even naar de documentaire over Senna ja. gekeken. Die werd uitgezonden op de VPRO. Ja, en dat, dat hele teamgedoe hè, toen. Hij met Prost natuurlijk ja, en zo. Ja. Och, och, och, wat een uh, ellende ontstond er toen in dat team. Nou, kijk, zoiets, uh, zo'n film wordt natuurlijk, uh, natuurlijk wel, uh, ja, hoe noem je dat, geformateerd. Uh, dat hij het aanzien waard is. Dus, dus enig gevoel voor dramatiek, uh, uh -huh. dat, dat, uh, dat speelt wel een rol daar. Dus sommige dingen worden een beetje gedramatiseerd. Uh, want over het algemeen gaat het tijdens een weekend zelf redelijk pragmatisch. Je bent gewoon stap voor stap tijdens de training bezig om jezelf te verbeteren en uh, dingetjes uh, gewoon te fine-tunen. En, en uh, het, het, het tijdperk Erton uh, Senna en zeg maar even het tijdperk Max Verstappen... Uh, uh, hoe, hoe geweldig ze ook individueel waren... maar die is niet helemaal met elkaar te vergelijken. Want ik denk dat Erton Senna in een tijdperiode uh, reed... Waar, waar het echt nog niet toegankelijk was van, uh, voor jongens van 16 jaar... Om, uh, om in die sport mee te doen. Want het was zo ongelooflijk zwaar in die tijd... En, en uh, ja, gewoon uh, was een absolute vechtpartij. Mm -hmm. uh, met de Formule 1-auto was, was in die tijd gewoon een bijna onbeheersbaar wild beest. Dat waren ook turbomotoren. En dan had je 1000 pk, maar die 1000 pk die kreeg je niet zo vloeiend uh, onder je gaspendaal, zeg maar, zoals nu. nu ja. uh, in, die, in die periode was het vaak net een lichtschakelaar. Dat als je het vermogen aanzet, dan ging je gewoon als een komeet een raket, eruit. ja. En dus ja. dus, dus zonder, zonder van een van de twee ook maar enig, enig, enig respect weg te halen... Zijn, zijn de periodes niet helemaal vergelijkbaar. Nee. Overigens, ja. nog, nog een Formule 1 dingetje. Monisha Kaltenborn was een van de weinige vrouwen... in een toppositie in de Formule 1. Hè. Ze was teambaas bij uh, Sauber. Maar ze is eruit geknikkerd. En volgens Guido van der Garde... die uh, overigens uh, uh, ooit voor uh, haar en Sauber voor het gerecht sleepte... omdat hij een contract met ze had getekend... En uiteindelijk uh, ongeveer 17 miljoen kregen uitbetaald. Uh, zou zij dan uh, het veld hebben moeten ruimen... omdat ze er een verschrikkelijke puinhoop van heeft gemaakt bij Saoob? Froome, die volgende week <tiedacht> zaterdag uh, gaat proberen... Uh, de vierde eindzegen in de Ronde van Frankrijk te halen... die dekt zich al een beetje in... want hij denkt dat het tourparcours dit jaar minder goed ligt. En uh, Liverpool heeft de Egyptische aanvaller Mohamed Salah... van AS Roma voor 34 miljoen... Gaan we weer, vastgelegd. is gaat zo goed als zeker terug naar Feyenoord. Oké. Okay. <laughs> Frank de Boer, die uh, hebben het al even over gehad. He. Die praat verder met uh, Crystal Palace. De Amerikaanse eigenaren hebben namelijk bepaald... dat hij met Stip op de eerste plek staat om verder mee te onderhandelen. Gert mist het uh, Nederlands kampioenschap op de weg... door een ongelukkig geval naar de finish in de tijdrit. Uh, Floris is dat natuurlijk, uh, voor hem is dat heel jammer. Die 25-jarige BMC'er... Want die had best kansen, maar die is er dus niet bij. Nee, en de gemeente Den Haag is opgestapt als aandeelhouder van ADO. Maar volgens de Chinese eigenaar Wang Hui... is de club met zijn bedrijf UVS door de aandelen over te nemen... juist in veiligere handen gekomen. We gaan naar beachvolleybal, want Varenhorst en Vergarderen... zouden niet meedoen aan het wereldkampioenschap beachvolleybal. Maar ze hebben een wildcard gekregen, dus ze zijn er toch bij. De Nederlandse hockeyers hebben zich donderdag geplaatst voor het WK volgend jaar in India. Ze wonnen overtuigend met 7-0 van China tijdens de Hockey World League in Londen. Over China gesproken, de voetbalbond daar gaat buitenlandse transfers zwaar belasten. Ja, en ik heb de laatste nog, maar eigenlijk hebben we die al even gehad. Hè. De Ajax voetbalvrouwen moeten het in het nieuwe seizoen maar liefst zeven wedstrijden zonder hun kiepster Elie Sarasola doen. Want... En Kelly zit naast jou. Ja, precies. Ik wil even van Kelly weten wanneer zij beginnen bij PSV. Uh, wij beginnen eind juli, begin augustus weer met trainen. Ja. Dan start de voorbereiding. En de eerste wedstrijd? Is uh, volgens mij begin september. Volgens mij was het plan nog niet helemaal uit. Nee, want er is ook beker toch? Ja, de bekers met... zijn er ook. Maar wij komen, wij stromen als Eredivisieclubs later pas in in de bekerrondes. Uh, Je hebt er zin in hè? Ja, zeker. Ja, hartstikke ja. goed meid. Leuk. We gaan uh, naar jouw muziek luisteren. Ja, want Kelly, je hebt voor Bruno Mars gekozen. That's the way I like. Vind je het een leuke jongen? Ja, dat vind ik wel een leuk nummer. Ja. Nee, die jongen. Nee. nee, ik vind Bruno Mars, dat vind ik niet zo interessant. Nee, nee, dat nummer ja. is wel leuk. Nou, ik dacht, Kelly Steen is ook niet van Steen, maar goed. I got a condo in Manhattan, baby girl, was <laughs> happening? And ride it. So gonna get to Clap. Yo, it Go pop a four pair, pop, pop a four me. Turn around and drop it drop for it. a pair, drop, drop, for drop. I'll rent a for me. I went to beach in Miami. Wake up with no jammies. Nope. the tail for dinner. Uh -huh. Coolio served that scampi. Yo. You got it if you want it. Got, got, it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the cabin. Bruno Marts met That's The Way I Like. We gaan weer snel naar onze presentatoren en vaste bij Watertoren Sport. Ja, ik zie net in de Zandvoortse Courant staan... dat wij als bewoners van Zandvoort weer uitgenodigd worden... door het bestuur van de Kennema Golf en Country Club Golf, zeg ik dan. hè, Want ik bedoel, op OVGZ golf ik en bij de Kennema golf ik is het verschil. <laughs> ja. Maar we worden weer uitgenodigd om op maandag 17 juli... aan de 17e Zandvoorts Open mee te doen. Jan, is dat voor jou ook iets om te doen? Wat is jouw handicap trouwens? 15,7. Jeetje. Is dat, uh... Jeetje, Jan. Wat goed. Ja, speel ik niet altijd hoor. Maar goed. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar je hebt het wel gehaald ooit een keer. Even mee weg. <laughs> ik heb mijn stinkende best gedaan om onder die dertig te komen. Want okay. ja, je moet namelijk 30 minimaal... of in ieder geval dertig of minder hebben... om te mogen meespelen op de Kenner. Dus uh, ik ga ik denk, nu heel snel... Dit, zei, 17 juli, kijk even 20. je agenda. Want het uh, lijkt me gezellig. er hey, uh, dan. Nou, uh, misschien weer net wel. Misschien wel. Definitief misschien. Oh, goed. Nou, gezellig. <laughs> Nee, maar het is, ik uh, bedoel, even terug, je, je, je zegt je bent geboren in Zandvoort. Ja. Uh, je hebt natuurlijk heel veel omzwervingen gemaakt... Uh, voordat je uiteindelijk weer teruggekomen bent hier. Ja. Uh, denk je dat het nu wel uh, goed is om te blijven? Ja, super. Nou, je je eigenlijk... woont natuurlijk op een prachtige plek. Ik zal ja, niet zeggen waar, heerlijk. want dan komen allemaal nee, op de maar, koffie, maar uh, dat uh, maakt uh, niet uh, uit. Maar... Bijna, bijna een stukje Toscana in Zandvoort uh, lijkt het wel, maar... Uh. Nee, het is, het is leuk. Het is allemaal uh, op, op, op zijn eigen manier en zijn eigen moment is fantastisch geweest. Ik ben natuurlijk op mijn zestiende begonnen met mijn eerste autorace. En toen ik, uh, even kijken, zo, wanneer was dat? Rond 1976, toen begon ik al wat internationaal te rijden. Nou, 1977, 1978, ontzettend veel in Engeland uh, gezeten. Dus wel een jaartje doorgebracht, maar uh, ook het Europese kampioenschap reed toen in 1977, 1978. Dus dat was veel uh, met de auto onderweg. En dat was toen uh, 78 Europese Formule 3 kampioenschap gewonnen. Dat was leuk. En uh, toen uh, 79, 80, 81, 82. Dat was toen uh, zeg maar, uh, mijn periode in de Formule 1. Ja, en daarna ben ik uh, bijna op de ventilator gevallen. Want toen kwam ik in die zien. Uh, uh, en uh, uiteindelijk bij Jaguar. En, en uh, in Japan zo'n 2,5 jaar doorgebracht. Een jaar in uh, Californië gewoond. En uh, ja, allemaal fantastisch. En in Nederland heb ik dan ook nog zo'n toertje gemaakt. In Poosje in Amsterdam gezeten. En uh, naar Aardehout. Uh, lang Katwijk. Katwijk hebben we zeven jaar gezeten. Ja. Dat is ook een aparte ervaring. Omdat hier in Zandvoort, denken wij natuurlijk, dat uh, alles om Zandvoort draait. Maar om dan gewoon ook eens in een, een andere kustplaats te zitten. Heel apart. Ze hebben daar natuurlijk. Hier hebben we alleen toerisme als industrie. Hè. Voor de rest hebben we ja, het circuit dan waarschijnlijk. Maar voor de rest puur toerisme. Dat is de business hier. En dus dus als, de, als de zon schijnt, dan krijgen we ze de ten niet uitgeramd. En als de zon niet schijnt, krijgen we ze er niet ingeramd. vallen we op elkaar huilend in de armen. En in Katwijk eh, hebben ze natuurlijk gewoon enorm veel eh, bloemen en groenten, wortelen, vis. Ja, mijn, mijn grootouders kwamen uit Katwijk, Ja, dus nou ik, ik goed, ken je het gewoon een en beetje. Heb je de, de Leiden zit natuurlijk om de hoek. En daar heb je natuurlijk met alle universiteiten en het ziekenhuis... en, en uh, heel veel industrie anders dan... Uh, en zit er ook nog in de buurt. Dus, dus on, enorm veel andere business dan, uh, dan alleen het toerisme. Dat is daar gewoon een bonus. Dus ja, dan, uh, dat is op zich hartstikke leuk. Ligt ook dicht bij elkaar natuurlijk. Maar nu weer terug in Zandvoort. Vind heerlijk. Uh, Mijn broer Ab, die woont uh, 300 meter de ene kant op. Je zuster? Mijn zuster Ans, die, loopt, ja. uh, die woont 300 meter de andere kant ja. op. Ja, ik ken Ans van, van, van de koren in het ja, dorp ja, ja, ja. en ja, van allerlei beetje, andere activiteiten. dus is ja. natuurlijk heel actief ook, jouw zuster. Ja, natuurlijk. mijn Ans is een beetje omaatje natuurlijk voor, voor ja. een kleine zoontje van, ja. uh, van achter En nee. Want uh, mijn ouders die leven het niet, niet meer... En, uh, dus ja, dat, dat is gewoon super gezellig. Zit René op die school uh, dichtbij ja, uh, waar ja. jij uh, woont, zeg ja, maar? Ja, die gooien we de heg over. <laughs> en dan, uh, middags gooien ze weer terug en dan zit uh, ja. ze schooldag erop. Nee, oh, dat, uh, dat gaat allemaal hartstikke leuk. En uh, je leert ook alle, alle ouders van, van de kinderen steeds beter kennen. Dus uh, nee, ik heb uh, ultieme zin. Je hebt wel genoeg vrije tijd ook om, om zeg maar, te genieten van je, van je privé... Of ja. ben je toch wel heel erg druk nog steeds? Want je, ik nee, zie hoor, toch ik wel ben, regelmatig uh, dat je nog naar Amerika gaat. of dat je nog allerlei andere activiteiten buiten Nederland hebt. Nou, ik, uh, de, mijn zoon die, die, die, die woont nu. Hij is nu terug in Amerika. Dus ik moet allemaal weer zien wanneer hij terugkomt. Maar uh, mijn dochter woont nog in Amerika. Dus ik ga wel heel graag iedere twee, drie maanden daar, uh, daar weer op een weekje of twee heen. Dus dat, uh, dat sowieso. Maar uh, voor de rest. Uh, ja, ik ben op mijn manier druk. Maar, maar dat, dat autoracen, dat, dat kan ik pas doen als ik in de auto zit. En dus, dus ja, 24 uur race, dat klinkt heel stoer en heel ingewikkeld. Maar ja, het is maar 24 uur. En dan hou je nog zes dagen over in de week. <lacht> dus, maar dus, die 24 uur race, die hebben een behoorlijke impact op je, op je lichaam. En op je geest natuurlijk. Hè? Want het is niet niks. Uh, lichaam, uh, dat viel me eigenlijk ontzettend mee. Want ik, ik heb de race gedaan. En daarna ben ik gewoon terug naar Zandvoort gereden. En onderweg heeft uh, Maris mijn vriendin uh, nog drie kwartier gereden. heb ik even geslapen. Maar we waren om half drie s'nachts thuis. Want uh, mijn zoon moest op de weer naar school. En, uh, Leven gaat gewoon verder dan -middags weer. Eens middag hebben we op maandag weer achttien <laughs> holtjes gespeeld. En daarna naar Jinek en uh, noem maar op. Dus ja. Nou oh, uh, ja, dat is waar. We uh, zagen je inderdaad uh, van de week bij joh, Jinek gewoon, zitten. Uh, ja. Eén hartslagje tegelijk. En, uh, dan, uh, je bent wel uh, wat gewend hè? Ja, joh, vaak uh, dramatiseert iedereen uh, van alles. Maar als je gewoon uh, rustig... Uh, het moment leeft dan uh, ja. Want heel veel van die jonge jongens die naar Le Mans gaan, die, die, die verbruiken de energie al uh, voor de helft voordat de start begint. Proberen alles voor te zijn en dan zijn zo oh, uh, gestrest bij alles betrokken. Oh, ja, dat is jouw ervaring natuurlijk. Hè? Je bent ja, maar, nou, wel, ik heb het altijd wel gehad hoor, toen ik 16 was, ook. Ik ben ik nooit uh, nerveus geweest voor, uh, voor een race. Uh, misschien als ik iets meer, meer spanning had gehad, uh, zat er nog wat meer in, dan weet ik niet. Ja, nou ja, ja. ik geloof dat dat wel. Uh, ja. Ja, sorry, ja, ik dit, in. Net, als ik lekker te klaar. Ik, kwijt, ik, met ik Jan ging in, even in Jan. Uh, <laughs> maar, uh, nee, want ik zat net te denken, Kelly. Jij begint uh, eind juli, begin augustus te trainen bij BSV. Maar in die tussentijd train je zelf wel heel veel, denk ik aan. Of niet? Jawel, jawel, ik heb nu eerst even uh, rust. Ja. Even mijn lichaam een beetje laten ontspannen. Want ik ja. ben continu ben je gewoon bezig. Ja buiten mijn, mijn sport ben ik ook nog druk met mijn studie. Dus ik ja, wil ja. gewoon even rust. En dan ga ik weer beginnen. Ja, lekker ja, is lekker. Ja. Ja, mooi. Welke studie doe je? Economie en bedrijfskunde. Dat is pittig. Ja, zeker. Want ik ben nog niet klaar. Ik moet nu oh. nog uh, drie weken. Eigenlijk valt het seizoen precies met mijn uh, studie. Drie weken betekent dat je nog drie weken college hebt. En, uh, uh, wel... Nee, ik heb nog... Dit was de laatste week. En dan uh, moet ik nog uh, twee herkanzingen maken. En ik ga tussendoor nog even op vakantie. En dan ben je klaar? En dan ben ik klaar, ja. Zo. Ja. En, wat, en dan... Ja, dan ben ik klaar met mijn tweede jaar. En dan volgend jaar doe ik mijn... Nou ja, volgend jaar, het is al september. Dan uh, hoop ik aan mijn derde jaar te beginnen en dan af te ronden. Ja, dan ga ik mijn bachelor uh, afronden als het helemaal loopt zoals ik wil. Okay, en gaan... de master's er nog achteraan? Ja, dat denk ik wel, ja. U ja. hoort dat die Kelly niet alleen goed kan voetballen, maar ook behoorlijk kan studeren. Het leuke is trouwens dat onze technicus, Jal Duif, die uh, staat ook altijd te fotograferen, hè? En daar is hij nu weer bezig. Ja, maar hij weet niet erbij. dat hij nu de volgende plaat moet starten. Dus ik ben heel benieuwd hoe snel hij achter zijn kop gaat komen. <laughs> dat is nu zelfs een filmje. Hij oh, oh, was een het ook nog, moet je nagaan. Wacht oh, even, Jan wil Nee, kijk, ik vroeg me af, Kelly. Zie je je, je je studie als een voor of een nadeel voor je voetballer? Uh, voor een me voordeel. Ja, want, uh, ja. Want ik kan natuurlijk niet medeleven blijven voetballen. Helemaal niet. Als ik hier in Nederland zou blijven, dan verdien je niet nee, goed nee. om echt van te leven. Dus je moet daarnaast ook nog wat kunnen doen. Ik zat laatst natuurlijk met Epke Zonderland aan de tafel. En, uh, nou, ja, die, is, die, die heeft een studie erbij. Ja, precies. Ja. Ja. En, uh, maar Ik denk dat het een, een enorm voordeel is. Omdat je, uh, je, je wordt daardoor geforceerd. Dat je niet geobsedeerd van het voetbal wordt. Ja. En daardoor kun je denk ik alleen maar beter in het voetbal worden. Dus ik denk dat elkaar heel goed ja, aanvult. Ja, het is echt zo'n combinatie. Ja. Want je bent niet alleen maar bezig met je voetbal. Nou, maar Wat voor anders... je studie heb je natuurlijk je discipline nodig. Ja, en uh, die discipline kan je in het voetbal natuurlijk ook goed gebruiken. Ja, ja, ja dat sluit mooi aan elkaar. Maar over ja. verdienen gesproken, uh, als je nou de Nederlandse voetbalsalarissen bekijkt... Van de mannen. Van de mannen. Ja. Hoe ligt het bij de vrouwen? Wat is het hoogst betaalde... Ja, dat, weet, dat zou ik niet weten, maar het is niet te vergelijken. Nee, maar kan nee. jij ervan leven? Nou, nu bij PSV? Leven. Ja, ik woon ja, nu dan thuis, maar dan woon ik dan wel... Uh, maar dat is wel door PSV geregeld waar ik ga wonen. Ja, ik krijg wel wat, wat, wat toegestopt en daar moet ik het van doen. Maar ja, het is niet dat je zegt, ik stop nu met mijn studie en uh, nee. ik uh, vind het wel mooi zo. Nee. Heb jij met voetbal een doel? Ja, ik wil het Nederlands elftal uh, halen nee. en ook uh, gewoon basisspeler worden. Maar als ze je bijvoorbeeld vanuit het buitenland zouden vragen, zou je dat graag doen? Jawel. Ja, dat wel. Jawel, maar ik wilde wel eerst hier mijn studie afmaken. Dat is heel verstandig. Ja. Knap. En je hebt ook een knappe platenlijst. Ja, vindt u? Cheryl was is wel. Ja, ja maar ik, uh, <laughs> Penny, dat kan jij natuurlijk het niet zien. Het heigend hert. Ja, het heigend hert, dat jacht ontkomen. Je <laughs> niet te filmen hoor, dit. Hey, maar luister. Luister, want ik, ik heb natuurlijk nu een plaatje van uh, onze, onze gast uh, Jan Lammers klaarstaan. Nickelback, ik hoop dat Kelly dat ook leuk vindt. Dat is. Uh, ik ken Nickelback niet. Jan, wie zijn dat? Een, een groep die. Uh, uh, liedjes maakt, natuurlijk. <laughs> dus, uh, maar ik denk dat Kelly hem al kent, dus je hem gaat draaien. Oké. Okay. Ik like ben benieuwd. Oh. Oh. Oh. Ja, nou, ja, is dit mooi? Ja. Stroomt, stroomt, stroomt sa you Luisteraars, uh, nog negen minuten te gaan in het tweede uur van Water -toren sport. Komt nog een uur achteraan, dus wees nu niet ongewiss. Blijf vooral luisteren naar Zivem M. Zandvoort. Ook voor het derde uur Water -toren sport. Snel weer terug naar onze presentatoren en natuurlijk gasten. Ron. Ja? Jij, jij weet alles van Autosport. Dat roep je nou de hele tijd. Ik volg Autosport, maar ja. dat betekent niet dat ik er alles van weet natuurlijk. Hè? Nou, Karel Kaal, uh, van Huizen, die zit naast me... Ja. Ho hoe gek ben jij op die autosportkruil? Het is wel al een 24, van mijn, van mijn ja, grote hobby's. Als uh, je 24 uur wakker blijft voor Le Mans... dan ben je een echte fan. Ja, ja dat klopt. Ja. Maar ben je dan ook regelmatig hier op het circuit te vinden? Uh, minder vaak dan ik gewild heb. Want uh, keer dan... één, twee keer per jaar ben ik uh, te vinden... met de uh, Italiaanse dag. en uh, Met DTM heb je ook nog. En ja. Dan ben ik wel aanwezig. Ja. Maar ik moet toch wel iets vaker... eigenlijk nog wel op het circuit te vinden zijn... Uh, dan ga je zondag? Nee, eigenlijk, nee. ik heb het uh, te druk uh, met andere dingen. Maar ik uh, ga wel uh, waarschijnlijk naar de topkeer uh, event uh, over een, een maand. Je voetbalt ook nog, hè? Ja, dat klopt. Ja. Bij Waar? de Koninklijke HFC. Ja? In welk team? Zondag 4. Oh, maar dat is het team van de derde, de derde helft, toch? Ja, dat klopt. Nee, we maar wel. Hebben we hebben ook een hele goede coach die <laughs> ons uh, de eerste twee uh, helften <laughs> erheen leidt. Dus, uh... <laughs> Oké. Okay. Kyle, even over uh, Max's stappen. Wat denk jij? Hij heeft wel voor gezorgd dat het, uh, het race weer op de Nederlandse kaart komt te staan. Zeg maar. ja. Olaf Mol, de bekende verslaggever van de Autosport, die zegt... Max leidt aan sportief autisme. Um, ja, je zou het wel kunnen zeggen. Het is wel echt dat hij, hij is er van onze jeugd helemaal mee bezig dat is. Eén ding waar hij eigenlijk uh, op focust, zeg maar. Dus dat zorgt er wel voor dat hij... Uh, in ieder geval heel fanatiek er... Uh, Elke keer ingaat. Zullen we eens aan Jan Lammers vragen... wat hij daarvan vindt, van die opmerking, van Mol? Nou, nou goed. Die, dat, dat, dat, uh, mol, die uh, ken ik natuurlijk. Uh, Olaf, die ken ik al een poosje natuurlijk. En, uh, ja. Ik heb... Uh, uh, liever dat Olaf dat zegt... dan iemand die daar echt een uh, geïnteresseerde... <grijg> uh, prognose over kan geven. Want ik vind autisme nogal uh, een holle stevige uitdrukking. Ja. Maar, uh, maar uh, Olaf heeft af en toe natuurlijk... van die momenten dat hij eerst maar weer iets roept... en dat zijn verstand erachteraan komt. Maar... Uh, Nee, dus, dus Olaf is iemand natuurlijk die, die, die, die zelf uh, wat in de autosport gedaan heeft... en uh, wat geprobeerd heeft. En uh, hij heeft gigantisch veel, veel, veel, veel kennis van zaken. Uh, maar ik zie kennis altijd als ingrediënten, weet je wel, van, van boodschappen doen. Dus dan heb je heel veel ingrediënten. Alleen dan moet je er ook nog een gerecht van bakken. En dat, uh, daar ben ik het niet altijd mee eens. Maar Olaf uh, heeft gewoon een prachtige stem. En, uh, en ik denk dat hij gewoon voor een heel breed publiek... gewoon prachtige commentaar kan geven... Maar voor de echte diehards, weet je wel, die, die, die, die, die zoeken vaak naar, naar andere invalshoeken. Maar op dit moment uh, heeft Max uh, de P1. Dus, dus uh, het, terwijl uh, Karel net aan het praten was, had hij al uh, twee snelle sectortijden. En die derde zat eraan te komen. En hij heeft die ronde afgemaakt. Dus hij staat eerste, tweede Hamilton, derde Perez... en uh, vierde Massa. op dit uh, specifieke moment live. Even een update. Mooi. Dus hij is goed bezig. Ja. Heel even over talent, hè, want ja. eigenlijk is hij een groot talent... maar er zijn er in Nederland veel meer. En nou krijgen een heleboel ouders het advies om hun, hun kind te laten karten. Wat vind jij daarvan? Nou ja, kijk, uh, de, de, de, in de eerste plaats... Uh, het, moet, het begint recreatief. En, en uh, je hebt hier en daar natuurlijk wat kartscholen. Uh, hier in de buurt uh, hebben we natuurlijk Race Planet in Amsterdam... van Michel, die ook op het circuit actief is. En die heeft zelfs ook op het circuit... dat je met kinderen gewoon met een normale auto kan rijden onder begeleiding is allemaal hartstikke leuk. En, en als je dat recreatief begint te doen... dan, dan, uh, en dan zie je zelf wel of hij daar talent voor heeft... en of hij ook dat stukje extra belangstelling heeft... wat er voor nodig is. En want want uh, ja, het, het moet wel aanspringen. Ik heb uh, mijn zoontje van negen die... Uh, of uh, volgende, wat is het? twee weken is die negen, nu nog acht... maar uh, die, uh, die heeft in Lelystad zeg maar, uh, de cursus een paar, uh, paar keer gedaan... En, en in het begin was, was eigenlijk uh, zijn moeder, uh, een vriendin, en die was uh, bijna nog fanatieker dan, uh, uh, dan, dan ik daarin, in de begeleiding. Omdat ik eigenlijk constant zoiets had van: ja, nou, ik, ik wil dat die belangstelling van hem uitkomt. Dus dat is wel erg belangrijk, want ik kom op de kartbaan ook mensen uh, tegen, uh, ik kom kinderen tegen, uh, waarvan de beste eigenschap vader of moeder is. En, en uh, ja, dat, dat moet je niet hebben. He, dus je moet het wel gewoon uh, natuurlijk laten groeien. Ja. En, en uh, ik bedoel, als, als, als René uh, gewoon uh, een, een topper is... dan, uh, dan, uh, dan komt hij daar zelf achter. Ja, en uh, ik hoef je. hem niet te vertellen van, van, van je moet bij dit kerbstoontje dat doen. Dat moet, als hij belangstelling mee heeft... Autosport is heel simpel. En je moet zo snel mogelijk weer terugkomen als je over dat lijntje rijdt. En, en dan moet je zelf achter zien te komen hoe je dat doet... En, en natuurlijk kun je dan een klein beetje coachen. Maar in principe, als ik hem dan moet gaan vertellen dat hij gas moet geven... ja, dan ben ik ook kansloos. Of is hij kansloos. Dat, uh, nog iets gaan, anders, ja. Jan. Want het wordt altijd gezegd, de, de kaarten en dan de verschillende klassen doorlopen. En dan is het altijd, Formule 1 is het. Maar dat is het dan ook. Wat vond jij destijds vanuit het <coughs> de initiatief van A1? Uh, A1 uh, was prachtig. was uh, een mooi alternatief. Ja. Uh, omdat het in de eerste plaats... Uh, ...in het naseizoen uh, plaatsvond. Hè, dus waar Formule 1 ophield, daar uh, begon dan A1. Uh, dat was een andere competitie. Die uh, was allemaal met dezelfde auto's, dezelfde motoren. Zelfs uh, ging je in een uh, gecharterde vrachtvlucht erheen. twee ja, of drie Boeings. Ja. Iedereen had uh, dezelfde hoeveelheid volume aan uh, wat ze mee mochten nemen... ...en dezelfde hoeveelheid gewicht. Nou, en dan werden op woensdag, uh, zeg maar even rond de lunchtijd... ...werden de auto's vrijgegeven. Dan kon je op woensdag en donderdag die auto's repareren... En op vrijdag ging je dan los. Ja. En dan ging het kampioenschap los. En ja, dan was alles zeg maar uh, gelijk. En was het echt de rijder met het afstellen. Die, je kon ja. wel rijhoogtes en vleugels en zo afstellen. Dus dan moest je echt met je team. moest je dat even in de, in de beperkte tijd. moest je dat doen. En uh, maandagmiddag om 12 uur moest je alles weer ingepakt ja. hebben. Ja. Ja. Dus maar ik vond het een geweldige tegenhanger. Voor de formule 1. Want dat is eigenlijk het enige wat er is. En het is zo'n autonome positie die ze innemen. Hè? Dat is zo jammer. Weet je wat ook leuk is, Jan, naast jou zit Irene. Jullie kennen elkaar goed. Maar weet jij dat zij zo verschrikkelijk hard kan rijden? ik, ja, oh ja, ik heb ik van heb de, de weken, gehoord, ja. Ik heb een stukje ja. naast haar gezet, maar die zou gewoon circuit moeten rijden. Eigenlijk wel, ja. Ja, Max heeft nog geluk eigenlijk. Ja, we ja. ja. ja. ja, zijn trieste meiden. De politie weet het ook, hè? Dus nee. ja, Ik krijg ja, ik ik uit. Uit. Ja. Oh, zij nee. geen bekeuring. Oh, ik krijg geen bekeuring. Maar er staat een camera op je. Iedereen ziet nu dat jij bloost. Ja, dat We moeten eruit voor twee uur waterdoorsport. Niels is onverbiddelijk, komt zo voorbij. En uh, straks nog een vol uur. Uh, Henny, had jij nog een afrondend uh, opmerkingetje voor ons? Nou, ik wil Afrond... even Ron Pereboom hartelijk danken. Want die gaat uh, zoals altijd om twaalf uur helaas weg. Het yes. was weer een fantastische ochtend. Ja, Het uh, was gezellig, jongens. Dank je wel. jullie ook. Nog even voor de groepsoto blijven, mannen. I can't wait to fall again One sip, bad for me One hit, bad for me One kiss, bad for me But I give in so easily And no thank you, thank you. Is how it should've gone I should've